Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag, Egyptische oppositie. Niet tevreden met concessie-president. Tientallen bezoekers: dansfeest, opgepakt met drugs. En Zeehond duikt op in de Biesbos. Het weer, buien en af en toe zon. Bij een stevige westenwind is het 8 graden aan de kust en 3 of 4 graden in het binnenland. Vanavond aan zee mogelijk stormachtig. Morgen stroomt vanuit het noorden koudere lucht het land in... met af en toe buien. Het wordt ongeveer 5 graden. De Egyptische president Morsi heeft een omstreden decreet... dat hem meer macht gaf ingetrokken. Het besluit werd gisteravond bekend. Het volgde op een golf van protesten. De eerste reacties zijn inmiddels binnen. Correspondent Sander van Hoorn in Cairo. Oppositie is nog niet tevreden. Waarom niet? Omdat zij uh, maar één deel van die eisen ingewilligd zien... dat het uh, decreet namelijk voor een deel van tafel is. Maar dat referendum dat gaat gewoon door over die grondwet... waar zij zich buitengesloten voelen. En uh, dus zijn ze nog steeds boos. En dus zie je dat ook aan het einde van de middag opnieuw... Uh, diverse marsen richting het presidentiële paleis gaan. Waar op dit moment trouwens ook nog steeds mensen zijn en tentjes staan. En wat merk je van die onvrede op straat als je mensen daar spreekt? Het hangt er helemaal vanaf waar je bent. Uh, kijk, op het moment dat je bij dat presidentiële paleis bent... waar ik later uh, naartoe ga, of op het Targierplein, ja, daar zie je dat die uh, onvrede heel diep gaat. Dat er echt een tweedeling is in Egypte. Mensen die achter de president staan... en mensen die uh, niet achter de president staan. En daar verandert niet zoveel in sinds gisteravond. Maar ik denk dat als je maar een paar straten verderop loopt... dat uh, het beeld toch is dat mensen vooral uh, klaar zijn met die revolutie. Uh, uh, willen natuurlijk dat uh, ze meer vrijheid krijgen, maar willen vooral ook dat het economisch weer wat beter gaat. De werkeloosheid die neemt uh, sterk toe. De beurs die is vandaag weliswaar een beetje opgekrabbeld, maar die heeft zware verliezen geleden. Economisch uh, uh, kan Egypte dit nog steeds helemaal niet gebruiken. En wat is het belangrijkste bezwaar tegen die conceptgrondwet? Dat er uh, wel is waar uh, bepaalde garanties in staan voor minderheden, maar dat er in diezelfde grondwet daar weer uh, uh, op afgedongen wordt. Dat de positie van het leger nog altijd uh, uh, goudgerand is, uh, onaantastbaar is. Uh, dat de sharia, de islamitische wetgeving, uh, nog steeds genoemd staat. Dat stond hier ook in de oude grondwet, maar dat er nu toch wel meer uh, voorzieningen in die grondwet staan om daar echt uh, werk van te maken. En dus zijn heel veel mensen bang dat die scheiding tussen staat die er in Egypte altijd was, dat die uh, op de loop, uh, in de loop van de tijd zal verdwijnen. En een heel breed scala van bezwaren die mensen tegen de grondwet hebben. Maar het grootste bezwaar is eigenlijk dat de oppositie vindt... dat ze niet hebben mee kunnen praten, dat die grondwet geschreven is door de moslimbroeders en de nog extreem, uh, meer extreem islamitische partijen... en uh, dat zij niet hebben kunnen meepraten. Dat het met andere woorden een document is... wat niet uh, heel Egypte vertegenwoordigt, maar alleen het uh, islamitische deel daarvan. Dat referendum dat staat gepland voor komende zaterdag. Als de kritiek nu aanhoudt, hè, als de oppositie ontevreden blijft... hoe groot is de kans dan dat het toch uitgesteld wordt? Um, ik acht die kans niet zo heel groot op dit moment. Maar Egypte, uh, op dit moment gaat het heel snel. Er gebeurt elke keer iets wat je niet verwacht. Uh, een kwartier geleden nog bijvoorbeeld. Vijf straaljagers die laag over Cairo vlogen. Ook over het Tahrirplein. Dat was het leger uh, dat zei... jongens, wij zijn er ook nog. Uh, nu moeten uh, snel stabiliteit komen. Uh, met andere woorden, er zijn zoveel uh, krachten aan het werk. Uh, Morsi, de president, die zegt nog altijd... zaterdag uh, dat referendum, want hij gaat... Er vanuit dat de bevolking in overweldigende meerderheid voor de nieuwe grondwet gaat stemmen. Dankjewel Sander, correspondent Sander van Hoorn. Gaan we even naar het voetbal. In Heerenveen speelt Heerenveen tegen Rode JC. Vorige week werd er verloren tegen Willem II, hekkensluiter. Nu opnieuw tegen hekkensluiter. Roda nu, Ragnar Niemeijer. Hoe gaat het? Heerenveen staat voor met 1-0. We zitten net over het halfuur, de 32e minuut. En het is 1-0 geworden na een goal van Djuricic. Hij uh, mag uh, zonder dat er iemand van Roda maar denkt... laat ik hem eens aanpakken, lopen over de helft van Roda. Dan komt hij uit op een meter of 16 van de goal. Schiet diagonaal van rechts naar links. En de doelman van Roda, Kuto, staat dan wat ver voor zijn doel. Heeft die bal bijna, maar hij gaat er toch in. En zo zet Djuricic de geplaagde ploeg van Marco van Basten op voorsprong. In een overigens hemeltergend duel. Er gebeurt helemaal niets op het veld. Het tempo is veel te laag. Van Basten wilde de beuk erin zien. En allemaal van dat soort uh, fraaie termen. Daar is uh, weinig van te merken. En bovendien is uh, Roda nog heel dicht in de buurt geweest van een gelijkmaker. Eén corner gezien. Danilo kon hem koppen van dichtbij. Maar raakte de bal niet goed waar het wel had gekund. Het is 1-0 voor Heerenveen tegen Roda. Het had 1-1 kunnen zijn. Mijn een dancefeest in Utrecht zijn vannacht 85 mensen aangehouden. Vrijwel alle arrestaties hadden te maken met drugs. Politiewoordvoerder Ellen de Heer, goedemiddag. Goedemiddag. Wat hadden ze allemaal bij zich? Nou, het merendeel was in bezit van ecstasypillen, maar we zijn ook uh, GHB tegengekomen. Dat is een zwaarder middel? Ja, dat klopt. En uh, wat is er met hen gebeurd? Deze personen zijn allemaal aangehouden en omdat het openbaar ministerie ook aanwezig was, hebben zij ook direct een afdoening gedaan. Dat betekent dat zij direct eigenlijk de boete konden betalen. En het merendeel heeft dat ook gedaan. U Heeft het over grote hoeveelheden dat u daardoor verrast was? Om um hoeveelheden ging het? Nou, uh, normaal gesproken zie je bij dit soort feesten dat mensen 1 twee, drie pilletjes bij zich hebben. Maar wij kwamen toch wel heel veel personen tegen die tien uh, tot twaalf pillen bij zich hadden. En hebben ze dat dan nodig voor zichzelf of is dat juist om het te verkopen? Nou, de meesten zeggen dat ze het uh, voor zichzelf gebruiken, want verkoop is natuurlijk überhaupt verboden. Uh, maar u uh, dacht in ieder geval dat, dat klopt niet, dat mag überhaupt niet. Maar vaak is het dus eigenlijk gewoon bedoeld wel om door te verkopen wat niet mag, maar dat doen ze dan wel. Nou, dat merendeel wordt gebruikt uh, voor eigen gebruik. Toch wel. Uh, ja. Zitten nog mensen vast ook? Uh, nee, er zitten geen personen meer vast uh, voor de drugs. Uh, omdat we juist ervoor gekozen hebben om ter plekke uh, zeg maar, uh, de zaak af te handelen. Dank u wel. Politiewoordvoerder Ellen De Heer. Graag gedaan. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Door zware sneeuwval en kou zijn op de Balkan vijf mensen om het leven gekomen. Vier Kroaten en een Servier overleden als gevolg van sneeuwstormen. Correspondent Joost van Egmond. Vrijwel uit het niets viel er dit weekend een halve meter sneeuw op grote delen van de Balkan. En van Kroatië tot Roemenië zorgt dat voor grote problemen. In de eerste plaats in het verkeer waar heel veel ongelukken gebeuren. Maar er zitten ook heel veel mensen zonder stroom en vaak ook zonder verwarming. En dat bij temperaturen van min 10 en kouder.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 In Suriname loopt sinds 2007 een strafproces tegen de verdachte van de terechtstelling. De Rooms-Katholieke Pater Goeni zei in een toespraak dat bestraffing van de moorden niet meer de hoogste prioriteit heeft. Wel is volgens hem berechting nodig, onder meer om de beschadigde rechtsorde in Suriname te herstellen. En hij pleitte ook voor vergevingsgezindheid. Noord-Korea stelt mogelijk de lancering uit van een lange afstandsraket... die voor deze week gepland stond. Dat meldden de staatsmedia aan het land. Waarom de lancering wordt uitgesteld is niet duidelijk. Kunnen technische problemen zijn, maar het besluit kan ook zijn genomen... na diplomatieke druk uit het buitenland.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 En volgens de politie daar hebben zich geen grote problemen voor gedaan. In de Biesbos in Noord-Brabant is voor het eerst in tien jaar een zeehond gezien. Het hier werd gespot door boswachter Thomas van Es. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Wat dacht u toen u de, de zeehond zag? Ja, ik had de uh, waarneming doorgekregen van een aantal recreanten... die hier uh, in het gebied aan het varen waren. En ja, dat is buitengewoon zeldzaam hier, dus uh, ja, hartstikke leuk. En uh, zo leuk dat u uh, nu opnieuw op zoek bent, begrijp ik? We drijven nu op de plek waar, uh, waar we hem gisteren zagen, maar het weer is wat anders, veel golfslag. En gisteren dook uh, het exemplaar al heel veel, dus was hij moeilijk te vinden soms. En nu nog niet gezien dus vandaag? Nee, nee hoe, nog ja, niet. Hoe opmerkelijk is het? Ja, het is alweer lang geleden, tien jaar terug. 2002 uh, was er toen een exemplaar aanwezig in de Biesbos. Dus daar, dat zegt wel wat. Uh, het gebeurt maar zelden dat er een, uh, een zeehond zo ver in het binnenland uh, verzeild raakt. En kan het dier overleven ook in de Biesbos? Nou, er zit heel veel vis in de Biesbosch en daar is hij van afhankelijk, voedsel. En gisteren was hij ook uh, actief aan het duiken in de stroomgeul uh, bij de uitstroomopening van een polder waar altijd veel vis aanwezig is. Dus ja, in principe kan hij hier voedsel vinden. En is het nu een, een toevalstreffer, gewoon eentje die toevallig erdoor is geglipt? Ja, het kan uh, gebeuren dat er eentje bij, uh, bij de Harenvliet-sluizen naar binnen is gezwommen tegen strooms. En uh, uiteindelijk in de biesbos is beland. En ja, dat is, uh, dat is toch wel echt toeval dat dat gebeurt. En krachtig van een beest dat hij dat aandurft. En er wordt voor gepleit om, om die sluizen iets verder open te zetten, hè, begrijp ik. Dat zou het voor een zeehond gemakkelijker maken om uh, ja, naar binnen of naar buiten te zwemmen inderdaad. Want vroeger gebeurde het ook vaker. Voor de jaren 70 uh, waren er inderdaad meer waarnemingen in het beneden-rivierengebied. Onder andere bij uh, de Sassenplaat werden toen wel eens exemplaren aangetroffen, Maar heel algemeen waren ze toen ook niet. Dank u wel. En ik hoop dat u hem vandaag nog vindt. Nog eens een keertje. Boswachter Thomas van Es. Sport. We gaan weer even naar Heerenveen. Rode JC. Ragnar Niemeijer. Een kleine tien minuten nog. Tot aan de pauze. Het is gelijk geworden in het haberlenstra Stadion. Want de vrije trap van Flederes. Vanaf de rechterkant met de linkervoet ingedraaid. Hij staat een meter of zes, zeven buiten het strafschopgebied. Dan draait hij hem richting de verre paal. En wie anders dan Sanarib Malki... Die staat klaar om binnen te koppen bij die paal en zo'n Noordveld te passeren. Het is terecht dat geen van deze ploegen op voorsprong staat. Het zou eigenlijk gewoon 0-0 of zo moeten zijn. Maar Heerenveen kreeg met die 1-0 voorsprong in ieder geval te veel. En Roda toch een aantal keren gezien. Zonder overigens veel dreiging. Maar dat geldt ook voor Heerenveen in het strafzopgebied van de tegenstander. Heerenveen nu aan de linkerkant met Giudizic gestart op links. Maar in een vrije rol legt de bal nog diep in het strafzopgebied neer. Waarvan La Parra wel staat. Maar die kan er net niet bij. En zo gaat deze mogelijkheid verloren voor Heerenveen. Dat een uh, matige indruk maakt. Maar dat zei ik in mijn vorige bijdrage ook al. Het is uh, geen goede wedstrijd. Er We zijn deze week zakken met zout voor het stadion uh, neergelegd. Om wat meer pit te krijgen in het elftal. Een grapje van de supporters. Maar ik zie dat uh, niet uh, terug. Ja, wat een lol, hè? Nou, nou, ja. Ja, ja, moet ja, ik hoor bedenken. je wel lachen op de ja, achtergrond. Ja, ja, ja, je moet iets nou, bedenken. Uh, ja, zo ja. is dat. Het is uh, gelijk na 37,5 minuut. Heerenveen-Roda. De doelpunten gezien van Jury De eerste Malki met de gelijkmaker van Rode Nederlandse hockeymannen hebben opnieuw genoegen moeten nemen met een zilveren medaille. In de finale van het toernooi om de Champions Trophy ging Oranje vanochtend vroeg met 2-1 ten onder tegen Australië. Het winnende doelpunt was een golden goal. Doelman Jaap Stokman was de uitblinker en stopte onder meer een strafbal. Hij zag dat Nederland in de finale misschien wel de minste wedstrijd van het toernooi speelde. De finale is toch net iets anders dan, uh, dan een gewone poolwedstrijd en uh, dat zie je nu ook.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 Schaatsen dan bij de wereldbe wereldbekerwedstrijden in Nagano pakten de Nederlanders vandaag vier medailles. Waarvan één gouden. Hein Otterspeer won de 1000 meter en pakte daarmee de eerste wereldbekerzegen uit zijn carrière. Na drie slechte resultaten dit weekend was de blijdschap dan ook groot bij Otterspeer. Ik had gewoon een supergoede rit. Echt precies eentje die ik gewoon echt nodig had. Ook voor mezelf, maar ook gewoon echt dit weekend. Want daar ben ik gewoon heel blij mee. Na drie mindere ritten nu winnend afsluiten. Dus ja, super blij mee. Nog één keer het belangrijkste nieuws. De Egyptische oppositie is niet tevreden met de concessie van president Morsi. Er zijn nieuwe protesten aangekondigd. In Utrecht zijn tientallen bezoekers van het dancefeest beboet... vanwege drugsbezit. En in de Biesbos is een zeehond gezien. En dat is voor het eerst in tien jaar. Dit is Radio 1. Max.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 Onze vliegende kip, verslaggever Jules van der Wart, is op pad. En op het antwoordapparaat deze week een klacht over allerlei tv-filmpjes. Maar eerst even langs Ragnar Niemeyer. Het is een doelpunt wat helemaal niet bij deze wedstrijd past. Maar de blijdschap is begrijpelijk bij Van La Parra... die in de armen springt van een trainer Marco van Basten. Want voor alle duidelijkheid, het is 2-1 geworden voor de ploeg van San Marco. Een paar minuten voor de pauze... Een prachtig doelpunt, dat zei ik al. Want Van La Parra, de buitenspeler, heeft het opeens op zijn heupen. En besluit een stift te maken van ver. Krijgt de bal vanaf de rechterkant aangespeeld. Dan staat hij op een meter of 25 van de goal. En met heel veel gevoel trapt hij hem dan zo over doelman Filip Courto heen. De keeper van Roda is gezien. Staat eigenlijk een beetje voor Aap aan de andere kant. Tegen zoveel klassen van Yarif Van La Parra ben je dan misschien ook niet bestand. Heerenveen staat met 2-1 voor in een duel er eigenlijk maar weinig gebeurd, maar doelpunten die zien we des te meer, want na die gelijk maken voor de tweede keer, de voorsprong dus voor Heerenveen. En doelpunten, hoe je het ook bent of verkeerd, horen we graag op de radio. Zo. Op ons antwoordapparaat zei ik net deze week een klacht over uh, korte tv-filmpjes. 26 gouden koffers 1 aan de Mol Postkornloterij 0 Juli 8 Zondag 9 uur, RTL 4 ja, tv-promo's. Dit was er toevallig een van RTL 4. Maar ook bij de publieke tv-zenders kun je er niet omheen. Waarom zijn die promo's belangrijk? Hoe lang duurt het om ze te maken? Dat hoort u over een klein half uurtje. En heren en Roda, blijven we natuurlijk op de voet volgen in dit tempo. We zijn nog vier minuten van de rust verwijderd. Kan er nog heel veel gebeuren. Reacties? Deperstribune.nl Twitter? Hashtag Tot twee uur, Max. Raymond Sluiter, ik zag je lachen bij die goal. <laughs> Jij keek naar uh, Marco van Basten. Wat dacht je? Ja, mooi. mooi. Ik, uh, ik hoop ook echt dat hij wint hier. Ik heb helemaal niks tegen, tegen Roda. Maar uh, ik moet er niet aan denken dat, uh, dat Van Basten daar alweer, uh, alweer weggestuurd zou worden ja. of weg zou gaan. En dat is ongeveer wel de situatie waarin hij zich uh, begeeft op het moment. Ja, deze wedstrijd moet gewonnen worden denk ik voor hem. Hè? Ja, ja. ja, absoluut. Dus ik hoop ook echt dat, uh, dat ze hem winnen. Want uh, het is alleen maar prettig voor het Nederlands voetbal ja. als hij in het Nederlands voetbal op welke manier dan ook uh, betrokken is. Wij zagen de beelden en we zagen zijn vreugde. Hè? Want hij, hij, hij voelt die dreiging natuurlijk aan alle kanten. En even opgelucht nu. Ja, ja, nou ja dat, zijn, uh, dat zijn de wetten van het voetbal die hij uh, als geen ander Kent. Ja, maar als Feyenoord tegen Heerenveen speelt, welke kant sta je dan? Dan mag hij gewoon lekker drie <laughs> puntjes inleveren. <laughs> Ga je nog... Nee, dat haal, haal je dat nog vanmiddag half drie? Nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat gaan we niet halen. Zeg, we hadden, vorige uur was Tijl Beckant uh, hier te gast van uh, dat prachtige Tine van Tijl uh, klassieke muziekprogramma. Waar weer een hele nieuwe serie uh, vanaf volgende week woensdag uh, begint. Um, je hebt een stukje meegekregen van dat uh, uurtje met hem. Uh, ben jij een liefhebber van klassieke muziek? Nee, totaal niet. Maar door de manier waarop uh, Tijl het hier, uh, hier uitgelegd heeft... en inderdaad wat hij ook vertelt, dat is natuurlijk ook vaak waar... als je het verhaal erachter kent, dan wordt iets vaak, vaak nog mooier. En uh, nou ja, ik, ik, ik hoor het af en toe wel eens en dan laat ik het wel eens staan... en dan denk ik, nou, het heeft wel zoiets, maar het is echt... Uh, nou, het is echt het totale andere Anders. einde van het spectrum dan wat ik uh, normaal luister. Nou, voorbeeld, wat, wat vind jij mooi? Nou ja, ik ben een beetje in mijn lange haren uh, blijven hangen. Echt, dus waar? Dan hebben we het over de, de grunge, dan hebben we het over Pearl Jam, Nirvana. Okay. En ook wel hetgene wat, uh, nou, wat, wat een beetje de voorlopers daarvan geweest zijn: uh, uh, Jimi Hendrix, uh, The Doors. Uh, dat soort muziek. Ja, ja, maar dus dat we zeggen: The Doors en Jimi Hendrix zijn van voor jouw uh, tijd. Ja. Want jij, ja. hoe oud ben je? Uh, nou, van 1978 is dus zeker ja. maar uit. Vier, ja. 34. Klopt, helemaal. Ja. Ja. Nou ja, maar op de een of andere manier vind ik dat toch... Uh, ik, heb dat, ik heb dat gehoord. En ik, ik, de, toen ik in het jaar van 16, 17 was, luisterde ik naar Pearl Jam, Nirvana. Dat was, dat was vrij hard. Dat was een bepaalde stroming tegen de draad in. Nou ja, als ik iets nooit geweest ben, was het tegen de draad in. Maar de muziek trok mij schijnbaar. Ja, je moet wel. het ergens in vinden, blijkbaar. Ja, ja en dan ga je toch, ga je toch wat meer verdiepen in, in die muzieklijn. En dan kom je uit bij, bij wat er vroeger geweest is. Wat, wat redelijk hard en, en rebels was. Ja. Ja, en dan kom je terecht nee. bij, uh, bij Jimi Hendrix bijvoorbeeld. En, en bij de Doors uh, En dan raakt dat je toch, uh, toch ook. Wat grappig. Ja. Nou ja, die doors die gaan zo ver terug, uh, zal ik maar nou zeggen. De jaren 60. Ik bedoel, in mijn tijd. En dat je dacht, ja, Morrison dat was een grootheid ja, ja, ja, het is heel grappig. Ik heb de boeken dan ook uh, later gelezen over het leven van, uh, van beide heren. Ja, en dat staat oei. echt totaal haaks op hoe ik zelf uh, door het <laughs> leven ga en probeer te gaan. Alleen ja, daar heb je maar weer zoiets dat... Uh, ze doen het totaal anders, maar er komt wel iets heel moois uit voort. Ja. Nou ja, de druk is groot. Jij bent een uh, oud toptennis. Morrison ging, ging in zijn uppie naar Parijs, verliet het Doors. En daar pleegde hij trouwens uh, vrij snel uh, na zijn vertrek uh, zelfmoord. Ik bedoel, jij, jij komt ook in een wereld waarin druk groot is. Ja. hoe ga je daar dan mee om? Ja, hoe ga je daar mee om? Nou ja, er is, weet je, uh, ik heb af en toe het gevoel dat in de muziekwereld, als jij een keer uh, een concert helemaal laser is of onder invloed van wat dan ook, uh, daar staat, dan, dan wordt dat heel af en toe nog als, als cool wordt dat gevonden. Mm. Nou ja, ik denk als jij uh, een Wimbledon halve finale zou moeten spelen en je staat daar onder invloed van, uh, van allerlei spullen... dat dat niet cool wordt gevonden... Mm. en dat je gewoon meteen voor twee of drie jaar geschorst wordt. Dus ja. in de tennis is dat sowieso zou dat al niet mogelijk zijn. Je, je moet ervoor zorgen dat je zo fit, uh, zo fit bent als maar, uh, als maar zijn kan. En ik weet ook zeker dat er, sommige, of dat er veel artiesten zijn... Die, de, die dat precies hetzelfde beleven. Ja. Dinsdag, want daarom, daarom ben je hier, want je bent de, de toernooidirecteur van de Tennis Masters in Rotterdam. Leg even uit wat dat is. Ja, de Tennis Masters, uh, KNLTB Tennis Masters, is eigenlijk uh, het nationaal kampioenschap. Zowel bij de, bij de mannen uh, als de vrouwen. In het tennis, dat is dan volgende week in het uh, in het ja. topsportcentrum in, uh, in Rotterdam. En daarbij uh, organiseren wij ook mede het, uh, het NRK, dat is Nationaal Rolstoeltenniskampioenschap. Ja, zeg maar, uh, Hazen, de Bakker, uh, natuurlijk Sijsling, dat ja. zijn onze grote. Die, dat zijn de namen die, die we dan ook kunnen zien. Hè, ja, klopt, die spelen daar ja. allemaal bij de dames, Rangster Rus en Kiki Betten, wat maar op geen, het moment onze uh, betere spelers ja, zijn. Maar geen Krajicek. Nee, geen Misha Kajcek, Die uh, Daar heb ik wel contact mee gehad, maar die is nog niet, uh, nog niet fit genoeg om, uh, om wedstrijden te spelen. Mm. Hey, het levert het stress op, zo'n... Uh... Toernooi organiseren? Is dat een druk die je ook meeneemt? Nou, dat gaat nu komen. Nu Deze week in de voorbereiding is het, is het behoorlijk druk. En uh, volgende week is het natuurlijk, uh, zijn het natuurlijk lange dagen. Dan is het om, uh, om acht uur naar binnen lopen op het, uh, in het topsportcentrum. We en dan is het over de ochtend nu? Ja, ja, okay. ja over, de, over de ochtend. En dan gaan we s'avonds om een uur of elf gaan we weg. Wat dus doe dat, je allemaal dan? Dat zijn lange dagen. De Ik bedoelt, Ik maak... tennissen staan er op de baan? Het is klaar, Jij ja, ja, ja, hebt je voorwerk gedaan. Ja, wedstrijdschema's maken oh, ja. voor de volgende dag. Trainingsschema's maken. Ervoor zorgen dat... Uh, dat in principe alles wat de spelers willen en wat ze nodig hebben... om zo goed mogelijk te presteren en voor de dag te komen. Dat, uh, ja, dat, daar probeer ik, uh, met, ja, ik met, het, met het team wat, wat het toernooi organiseert... Ja. proberen wij dat uh, te doen. Zullen we even teruggaan aan het hoogtepunt uit jouw carrière? Uh, Davis Cup 2001. Zomaar even. Ferrero. de held van de Davis Cup van het afgelopen jaar. En alle eer voor hem. Nummer 13 hè, van de wereld. Ja, verslaat het me zo. Ja, ja ik stond dat toen is. zelf volgens mij 120, denk ik, of zo. Of 110 of zo op de ja. Dus dat was... Uh... Ja, was voor mij een uh, mooi moment. Hebben hier wel een hoogtepunt uit jouw loop aan te pakken? Ja, denk, is ik wel. ja? denk ik wel. Ja, ja. Voor mijzelf ook wel, maar zeker ook wel hoe het, uh, hoe het beleefd is. Het was toch Davis Cup, dus je speelt voor je land. vond ik ook altijd geweldig om te doen. En daardoor krijgt het waarschijnlijk ook nog wel een extra ladingje naar, uh, naar buiten toe. Ja, ik heb altijd het gevoel, tennissers zijn individualisten. En uitkomen voor je land, ja, uitkomen voor jezelf. Ja, ja, ja. nou ja, zo, Roland -Garros, zo, zo staan openen, er ook. Uh, Huh? Zo staan er ook heel veel tennissen staan er ook zo in. Alleen, uh, ja, ik vond het juist heerlijke onderbrekingen. Dat je eventjes in een uh, dat je een paar weken per jaar wel even in een, uh, in een team kon spelen, dat, uh, dat, dat lag mij toch wel? Ja, maar het ja, het team was natuurlijk ook Kai Jack uh, Ik bedoel, noem maar een paar grote. Uh, gro je zat ook wel in een gouden waaien. Nee, ja, het werd uh, mij wat dat betreft erg makkelijk gemaakt. Natuurlijk moet je de wedstrijd uh, op het moment dat je staat te spelen, moet je de wedstrijd zelf yeah. spelen. Maar precies, uh, precies wat je zegt, als je kan, uh, kan debuteren in een team met Haarhuis, okay. met Siemerink, met Krajček, uh, dan, uh, dan is het makkelijk, uh, makkelijk erin komen. Ja, En in Rotterdam, hè? gaf dat nog een uh, extra dimensie voor je? Maar ja, dit, dit was niet in Rotterdam. Nee, dit, nee, dat nee, dat deze Davis me, Cup nee. was in, uh, in, in Eindhoven. We hebben waar, een paar ja. maanden later speelde we tegen, tegen Duitsland in Den Bosch. En in Rotterdam hebben we nog wel gespeeld dat jaar. Dat was de halve finale in september. De uh, Davis Cup tegen Frankrijk. En dat ging niet helemaal zoals het was. Uh, ik, ik, ik, uh, ik denk dat ik een paar jaar moet uh, vooruitschieten. schieten. 2003 speelde jij een finale. Een ja. ATP toernooi in Rotterdam. Ja. Ja, en goed. die won je N uh, nee, ik nee, die verloor nee. je. Ja. Ja ja, Maar ja, je staat er wel in, zo'n zo finale. Ja, en Rotterdam is wat dat betreft... Uh, ja, voor zover de mensen het nog niet hebben kunnen horen... kom ik daar ook kom ik daar ja. vandaan, ben daar geboren en getogen. En ik ben ook bij het toernooi ben ik vroeger ballenjongen geweest. Oh. De eerste jaren dat ik kwalificatie speelde... ging ik met de tram en met, uh, met de metro ging ik naar het station toe. Mm. Dus dat is ook wel in die zin, voelt het voor mij als, uh, als mijn toernooi. Ja, als je daar dan finale hebt kunnen halen, ja, je hebt het dan niet gewonnen... maar. Ik ben er toch redelijk ver gekomen, dan is dat wel uh, individueel gezien is dat, is dat het hoogtepunt. Uh, van op welk moment dacht jij, uh, ballenjongen uh, bij tennis in uh, Rotterdam, ik wil dat ook? Ja, ik wil dat ook, dat denk je wel meteen, alleen daar ben je in die zin nog niet echt bewust mee bezig. Wanneer je het dacht moment... jij, kan het? Nou ja, eigenlijk op het moment dat ik, uh, dat ik een jaar of 13 was en uh, ik zat op een school waarin er na de tweede klas pas gekozen hoefde te worden tussen, uh, tussen VWO en HAVO. Toen heb ik echt bewust voor HAVO gekozen. Uh, op zich had ik VWO wel, wel aangekund. Uh, had ik er wel flink aan moeten trekken. Maar gewoon voor HAVO gekozen om een jaar eerder klaar te zijn. Zodat je een jaar eerder met, uh, met het starten van een profcarrière kon, uh, kon beginnen. Dus daar was ik er misschien nog niet helemaal van overtuigd van. Ik ga het halen. Alleen daar werd wel duidelijk de keuze gemaakt van. Ik ga er in ieder geval alles aan doen om het, uh, om het te proberen. Raymond. We vragen onze gasten altijd naar hun nieuwsmomenten van deze week. Uh, het duurde even bij Tel voordat hij uh, kwam op Dave Brubeck. Want uh, hij dacht ze willen over die grensrechten praten natuurlijk. Dat is ook heel belangrijk en is veel belangrijker. Dave Brubeck, uh, waar, kom jij wel uit op het moment wat wij denken dat het is? Nou ja, natuurlijk kom ik, uh, kom ik uit op de, op de dood van de, van de grensrechter ja. van Richard Nieuwenhuizen. Natuurlijk, hè, ja. Ja, weet je, dat is, uh, is zo'n uh, zo drama en het... Uh, het tekent de maatschappij dat er uh, zoiets moet gebeuren om, uh, ja, om iedereen weer wakker te schudden. En uh, ja, in die zin laten we hopen dat er, uh, dat er echt concrete vooruitgang uit, uh, uit voort gaat komen. Ja. Zeg, en als je het in jouw wereld zoekt, in de wereld van sport, uh, de sport, uh, waar denk je dan aan als het om nieuws gaat? Uh... Nou, als ik dan al, uh, Dat is dan ook iets meer natuurlijk op een, op een persoonlijke noot. Dat is dan ook het bijtekenen van, uh, van Ronald Koeman voor een seizoen. Ja. Koeman, die, uh, die vroeger nog wel eens bekend stond dat hij uh, nog wel eens op een treintje wilde springen. Blijft nu gewoon uh, op station Rotterdam. Ja, en daar, ja. zijn we, daar zijn we... Oh, dat was het treintje de, PSV Spanje, uh, Valencia ja, of zo. Ja, Valencia in ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, en er is natuurlijk ook al eerder uh, aan hem getrokken het, op het moment dat er een, een nieuwe coach voor het Nederlands zelf al ja. werd gezocht. Dus uh, ja, heel fijn dat hij ook echt het gevoel heeft dat hij nog niet klaar is bij Feyenoord. En het, uh, ja, het, het, het, het gaat waanzinnig goed op het moment. En uh, blij ja. dat hij blijft. Ja, zeg, uh, als, u, als u vragen hebt uh, voor Raymond Sluiter... laat ze gerust uh, horen, deperstribune.nl. U kunt ook twitteren, hashtag deperstribune. Ik meld de ruststand bij Heerenveen Roda JC. Daar is het uh, 2-1. Dus Marco van Basten gaat uh, vrij uh, gerust voorlopig aan, uh, aan de T. Dan uh, gaan we onze vliegende kip uh, weer uh, opzoeken. Uh, Zometeen uh, het antwoordapparaat, maar nu, als gezegd, Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen, de vliegende, vliegende kip. Ik zit nog steeds in uh, Leidendorp. <coughs> en de schaapjes en de vogeltjes uh, zijn er ook nog steeds. En uh, John de Wolf ook. Ja, John, uh, het wordt voor jou een hele mooie dag morgen, maar daar wachten we nog heel even mee om daarover uh, te gaan praten. De laatste tijd ben je ook een, uh, ja, toch weer een beetje beroemd, uh, moet ik zeggen, vanwege um, een gouden lookie. Wat ga je winnen van Loden Lookie? Uh, je bent in de reclame van dit zo ben je aanwezig. Um, hoe kom jij eigenlijk in zo'n reclame? Dat je uitkijkt op de arena en wat je eigenlijk niet wil? Nou ja, je, je wordt door een, uh, een reclamebureau word je, word je gebeld. En dan, uh, dan ga je gesprekken aan bij dit zo. En dan uh, laten ze het script zien. Ja. En dit script, uh, dat, vond ik, uh, dat vond ik wel leuk. Dat vond ik met een knipoog naar, uh, naar de arena. En uh, het, is, het is niet over, over de top. Hè? Het is echt uh, puur met een, uh, met een knipoog. Ja, en dan is dat, uh, dan is dat leuk. En dan, uh, ja, dan wordt zo'n commercial wordt ook een beetje hilarisch gebracht. Hè? Want overal waar je loopt, overal waar je komt. Uh, zuster, zuster. Zeker vorig jaar. Hè? En vorig jaar zijn we ook genomineerd zeg maar, voor de maand december. ja En dat houdt in dat je... Uh, aan Het eind van het jaar of een jaar verder, dan, dan word je weer genomineerd. En dan, als je bij de beste vijf komt, ja, dan ga je meestrijden om, uh, om de gouden lookie. En uh, ja, is dat de is... gouden of de lode? Nee, de gouden, want uh, de, de gouden betekent uh, dat, het, dat het leuk was en dat het positief en dat het goed ontvangen is. En uh, ja, mensen kunnen nu stemmen uh, op de dit soort reclame. En uh, ja, als ik uh, mag uh, geloven, dan, uh, dan wordt dat uh, veelvuldig gedaan. Wordt het ook leuk gevonden in Amsterdam? Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. En, uh, als, je, als je humor hebt. Uh, uh, dan, uh, dan moet je er zeker om lachen. Ja, waar lig je eigenlijk? Waar is dat? Is het echt dicht bij het stadion? Of is het fake? <laughs> ja, nou ja. Weet je. Uh, laten we de kerk maar in het midden houden. Hey, even iets anders. Um, ja, je, je bent trainer. Je staat volop in het leven. Maar morgen een heugelijke dag. Je wordt 50. Hoe ga je dat vieren? Um, ja, Hoe ik dat ga vieren. Um, ik persoonlijk heeft, heb uh, uh, morgenavond een restaurant uh, uh, uh, afgehuurd. En dan ga ik met mijn kinderen met aanhang, met, me, met mijn vriendin Inge, uh, met de kinderen, met mijn moeder, met mijn zusje, met de vriend. En uh, wat vrienden uh, met, met aanhang uh, ga ik daar eten. Wat daar uh, voor de rest van de dag uh, gebeurt, uh, uh, weet ik niet. Uh, uh, zie ik wel. Laat ik me verrassen. Uh, alles is goed. Dus. Uh, ja, ik moet maar afwachten. Ja, ik zit me net te bedenken. Heb je nog een training van tevoren met Sliedrecht? Nee, ik heb, uh, ik heb, uh, ik heb de training uh, uh, niet eruit gegooid. Ik ben niet aanwezig. Deslie, uh, mijn zoon speelt bij mij, is ook niet aanwezig. Dus de, de training wordt gedaan door, uh, door anderen. Um, maar ja, even terugkomen op uh, uh, Abraham, 50 worden. Uh, nou, ik, ik ga dan weer naar vroeger denken. Uh, uh, die tijd dat mijn vader 50 werd. Uh, helaas is de beste man in 1999 overleden. Um, toen dacht ik bij mezelf. Hè, dan ging ik een pop buiten, de, buiten zetten. samen met mijn zusje. En toen dacht ik: 50, ja jezus, wat een leeftijd. En uh, ja, nu, ben je, nu hoor je zelf 50. En uh, voor je gevoel uh, is dat helemaal niet oud. Eh, zo voel ik me ook niet. Ik voel me niet oud. Alleen cijfers liegen niet. Eh, en, uh, um, 50 is, uh, is, is een lange tijd. En, uh, en het gaat keihard, hè? dat zijn de clichés. Dat ja, zie maar je waar zie je het aan? Zie je het aan je kinderen bijvoorbeeld? Ja, ik zie het zeker aan mijn kinderen. Rodney is, uh, uh, dat is de oudste, die, die is 25. Desley is uh, gisteren 23 geworden. Stacey is 19. En uh, ja, Inge, de kinderen, die zijn uh, 15 en 11. Nina en Dante. Uh, en daar zie je aan hoe, hoe hard het gaat. En uh, aan jezelf uh, uh, ja, zie je wel dingetjes... maar misschien wil je ze wel helemaal niet zien. Maar voor je gevoel... Um, is 50 um, niet zo oud zoals je vroeger dacht. Nou, je ziet er ook nog jong uit en je doet er ook alles aan, geloof ik, of niet? Nou, ik doe er niet zoveel aan. Maar ja, nogmaals, ik ben, ik ben wel een ijdel-tuitje, natuurlijk. En uh, je wilt er toch altijd goed verzorgd uitzien. En uh, de, de laatste drie maanden dan even wat minder. Maar uh, normaal gesproken sport ik ook veel. Ik fiets veel. Ik uh, speel op de, uh, bij de sportschool. Dus je bent er wel mee bezig. Uh, alleen... Uh, ja, weet je wel. Aan de andere kant moet je ook denken... wees blij dat je de 50 mag halen. Iets heel anders. Uh, een Feyenoorder, maar het is een tennisser. Uh, Raymond Sluiter zit bij ons in de studio. Hij is ooit ambassadeur geweest voor die club. Uh, is het een jongen... met wie je jezelf een beetje kan vergelijken? Nou, ik ben... Uh, Raymond uh, ben ik een tijdje geleden... tegengekomen. En uh, uh, super aardige gozer. Echt... Uh, ja, je zou bijna zeggen een van ons. En... Uh, toen zei hij, ik moet je toch even wat vertellen. Hij zegt, vroeger heb je nog met posters in mijn, in mijn slaapkamer gehangen. Ja, dat, dat, dat, dat zijn hele mooie momenten op het moment dat iemand dat tegen je zegt. En uh, ja, aan de andere kant, ik heb altijd met heel veel uh, uh, plezier ook naar zijn wedstrijden gekeken. Hè? Het zal dan niet uh, uh, de meest technische tennissen geweest zijn, maar uh, zijn, uh, zijn uh, karakter, zijn uh, inzet, zijn... Uh, zijn spel, ja, dat sprak me wel altijd aan. We gaan het van hem horen. Heel goed. John de Wolf, uh, en we noteren het, hij wordt, uh, hij wordt 50. Te gast op uh, de perstribune, dat is uh, Raymond Sluiter... de directeur van uh, uh, Tennismasters in uh, Rotterdam. Maar ja, ook een uh, in Nederland, een aantal jaren geleden. Uh, kijk even naar de ingang uh, van de deur. Wij, uh, wij krijgen nog post uh, bij Max. Er staat een oude bekende van je. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Raymond, je staat bekend als een, uh, uh, een aardig iemand, een sociaal iemand, uh, een, een grappig persoon. En dat ben jij ook. En dat is het mooie aan jou, dat jij, uh, jij verandert niet. Om, om beter voor de dag te komen. Nee, jij bent gewoon de type die je bent. Uh, dat maakt het uh, altijd plezierig om uh, met jou samen te werken... ook al doen wij dat niet vaak. Ik ken je natuurlijk ook als speler. Uh, ik heb je niet heel veel zien spelen... behalve eigenlijk aan het einde van je carrière. Uh, toen heb ik vooral gemerkt dat, uh, dat je jezelf eigenlijk... te weinig credit uh, altijd hebt gegeven. Dat je dacht dat je misschien bepaalde ranking niet zou kunnen halen. Ik denk dat er... In dat opzicht um, dat je iets arroganter had kunnen zijn als topsporter zijnde. Maar ja, dat zegt gewoon ook weer uh, hoe je bent. Je bent gewoon uh, aardig en plezierig om mee te werken. Verder, de passie die je hebt voor tennis en hoe je je inzet na je carrière voor tennis is uh, ook bewonderingswaardig. En uh, ik zou alleen maar zeggen, blijf dat doen. En de passie die je hebt... Net zoals de passie die je hebt als supporter van Ajax. Nou ja, oké, okay, vooruit voor Feyenoord. Uh, dat je dat ook uh, natuurlijk allemaal blijft doen en, en gewoon plezier hebt in het leven. Met uh, vriendelijke groeten. Robin. Robin, ja, dat is Robin Hazen natuurlijk. Ja. ja, die, die ja. zegt dat over jou. Aardig, sociaal, grappig. En toen zei jij, terwijl Robin een antwoord was, maar... Ja. Maar er kwam, kwam geen maar. Nee, gelukkig kwam mijn carrière technisch nog wel een maar. Ja, uh, misschien had ik wat arroganter moeten zijn. Ja. En, uh, en wat is daarop uw denk antwoord? Dat, nou ja, ik denk dat Robin daar wel, wel gelijk in, uh, in heeft. Ik denk dat als ik iets meer die... Uh, ja, wij noemen het dan vaak uh, Amerikaanse sportmentaliteit had gehad. van Ook al weet je dat je nooit nummer één van de wereld gaat worden... spreek het wel uit... Want je weet maar nooit wat er dan gaat gebeuren. Ik, ja, ik had het niet. Ik was daar realistischer in. Ik stond op een gegeven moment rond de vijftigste plaats van de wereldranglijst. Ja, en dan zag ik die gasten die, die hoger stonden op de wereldranglijst. En dan dacht ik, ja, die zijn over het algemeen zijn die wel iets beter dan ik. Ja, dat is, dat is uiteindelijk niet, uh, niet, niet, nee. niet goed om, uh, ja, om echt het maximale uit jezelf te halen. Nou ja, dat, dat is de vraag. Hè? Moet je dus je karakter geweld aandoen om uiteindelijk toch... Beter te, nog beter te kunnen presteren. Om, daar, om die grens iets te kunnen verleggen. Of, of, of is het alleen maar dat je zegt. Ja, ik, ik verplaats verbaal wat lucht. Uh, Op een andere manier. Ja, nee, ja ik, uh, ik kon dat in ieder geval nee. niet. Het zijn natuurlijk wel dingen waar ik tijdens mijn carrière mee bezig ben geweest. Alleen dat. Uh... Ja, dat, dat, dat zat er niet in bij mij. Weet je wel, als een tegenstander goed aan het spelen was... dan zat het er niet in bij mij om, om echt persoonlijk de confrontatie te gaan zoeken. Maar dacht je dan wel van hem zo, dat, dat, dat is knap wat hij nu doet? Nou ja, kon ik wel eens hebben. Ik heb, ja, ik ja. heb in Ahoy heb ik tegen Fabrice Santoro gespeeld. dus misschien niet echt een bekende naam voor luisteraars... maar een goede tennisser geweest die die top 25 van de wereld uh, lang gestaan heeft. En die speelde net als ik speelde die aan beide kanten dubbelhandig. Wat ja. best wel uitzonderlijk is. En uh, ja, die man is een tovenaar. Die heeft ongelooflijk veel gevoel. Ik verloor de eerste set 6-4. Maar ik stond daar als het ware te genieten van, van, van de kunsten ja. van Santoro. Ik had het gevoel dat ik het beste plekje uh, in, in het stadion had. Ja, en dat is natuurlijk niet helemaal goed als je die wedstrijd meteen nemen. Nee, niet ik, als je aan het spelen bent. Ik won hem overigens nog wel. Okay. Dus, uh, nou ja, dus het is zo, goed gekomen. Zo slecht is dat uiteindelijk uh, nou nog niet. Nou ja, ondanks al Alleen... die aardig sociale en grappige uh, hey, uh, etiketten. Win je dus blijkbaar ook. Nou ja, ik heb in ieder geval ook een paar keer gewonnen, maar ja. uh, in ieder geval ook iedere week verloren. Nou ja, als, als, als het je carrière niet echt in de weg heeft gezeten. Uh, dit nou soort, ja, het dit is gewoon karakter. heel duidelijk. En weet je, zeker met wat er deze week gebeurd is, daar kunnen we in die zin wel een kleine link aanmaken. Uh, denk ik. Je bent in eerste instantie, ben je mens. En daarnaast, ja. dan word je, en, en wel kort daarna, als je met een professionele carrière bezig bent. ben je profvoetballer of, of proftennisser. Dus weet je, in eerste instantie vind ik toch dat je gewoon menselijk moet, uh, ja. moet handelen. En niet kost wat kost, maar uh, ja, andere mensen proberen te naaien. om er zelf beter van te worden. Nou ja, want... Michel zei: voetbal is oorlog. Ja. We hebben zaterdag ja. nog gezien, een Sparta-speler gaat op de buik van een tegenstander staan. Ja. Nou, ja, misschien... nou ja, omdat jij zegt: we zijn in eerste en uiterste instantie mens. Ja, nou ja, dat, is, dat, is, dat is mijn mening. Ja. Zo heb ik er in ieder geval altijd ingestaan. En uh, ja, nou ja, Michel stond daar anders in. En zeker in het voetbal, weet je wel. Ja, je hoort de trainers ook zeggen... Ja, goh, als iemand uh, in de laatste wedstrijd van de, van de Champions League... in de poolfase iemand anders een rode kaart aan kan naaien... zodat ja. wij doorgaan naar de knock-outfase van de Champions League... ja, dan heb ik eigenlijk maar liever dat hij het doet. Terwijl ja, je bent op dat moment niet beter. Weet je? Je, je speelt met de regels, maar in mijn ogen ga je op dat moment uh, er overheen. Ja. Nou ja, ik weet niet in hoeverre dat in de tennisjournalistiek werkt... maar in, in de voetbaljournalistiek wordt een vrij grove overtreding... of een echt grove overtreding ook afgedaan... He, als een professionele overtreding. Dus ik bedoel, we zitten allemaal ja. in de maalstroom uh, ja. van wat er gebeurt... en daar plakken wij dan een bijbehorend etiket op... terwijl ja. je ook je afschuw erover kan uitspreken natuurlijk. Ja, ja klopt. Ja, en dat is maar inderdaad precies... Uh, uh, uh, uh, hè. Sommigen zullen, dat, uh, zullen het een beetje down praten, zullen het softer ja. maken... Ja, en anderen zullen, het, uh, zullen er gewoon keihard tegen ingaan. Ja, hoe, hoe is jouw ervaring met de tennisjournalistiek in Nederland? Want dat zijn ook mensen die in een vast circuit elkaar telkens weer, weer tegenkomen. Hè? Kun je daar ja. eens in kijken? Hoe gaat dat? Nou, onder elkaar? Ja, weet je, zoals, zoals Robin zei, daar kan je over twisten. Dat ik mezelf af en toe niet genoeg krediet ja. gaf. Weet je, dat ik mezelf niet goed genoeg vond. Alleen, ja, daar komt wel bij. Als ik, uh, als ik uh, op het moment dat ik 50 of 6 op de wereldranglijst stond... verloor van een jongen die 150 stond... En ook gewoon echt matig gespeeld had. Ja, dan liep ik de persconferentie in. En dan zeiden ze: van, Goh, wat voel je ervan vandaag? En dan zei ik: Ja, excusez-moi, zei ik. Uh, het was drie keer kut vandaag. Ja. ja. Dan blijft er ook niet zoveel meer over om over te twisten. Nee. Want dan schrijven zij gewoon dat ik buitengewoon matig gespeeld had. En dat ik een wedstrijd verloren had die ik eigenlijk had ja. moeten winnen. Ja, en daar kan ik dan ook totaal niet mee zitten. Als zij schrijven dat het gewoon slecht was, ja, dat, dat was het ook. Weet je, de sporters moeten daarin, vind ik, ook gewoon heel realistisch naar zichzelf kijken. Ja. Nou, we hebben we Mark van Bommel is daar denk ik wel een goed voorbeeld in. Het is een man die een geweldige carrière heeft gehad, heeft bij, de, bij de beste clubs uh, van de wereld heeft hij gespeeld. Nou, als je dan gewoon een terechte gele kaart krijgt in een wedstrijd... en het is je zevende en je wordt een beetje gezocht... en mensen proberen je dat maar aan te smeren... Ja. zeg dan gewoon van, nou jongens, jullie zoeken mij af en toe. weet je. Ik weet dat dat erbij wordt. Alleen deze gele kaart die ik hier zo vanavond gepakt heb... die was gewoon zwaar terecht. Punt. Ja. En ga dan niet zo'n zo zo zo raar verhaal lopen uh, houden, want dan maak je het zelf alleen maar erger mee. Ja. Wat, wat was voor jou uh, de reden om, uh, nadat je eerst had uh, gezegd ik stop en ook weg was geweest eind van het eerste decennium uh, van deze eeuw, om toch nog terug te keren? Ja, nou ja mijn carrière verliep sowieso wat minder. Uh, mijn beste jaren waren rond 2003, 2004. En uh, de jaren daarna werd het, werd het langzaam werd het, werd het wat minder. Uh, en eigenlijk net op het moment dat ik, uh, toen ik 28 was... ervoor besloot om, om nog één keer echt vol gas te geven. Want ik merkte in het laatste jaar dat mijn motivatie ook gewoon minder werd. Uh, ja... Uh, Speelde er een drama zich af bij ons in de familie? Mijn broer uh, had, een, had een dochtertje van vier. waarbij een uh, hersenstamtumor geconstateerd werd. Ja, dan staat het, staat het hele familieleven staat, staat op zijn kop. En uh, ja, was ik ook absoluut niet meer in staat nee, om, uh, nee. om door te tennissen. Nou, ja, dat dan gecombineerd met het feit dat je 28 bent. wat redelijk oud is voor een tennisser. Ja, dan trek je, trek je de stekker eruit. en uh, ga je je met al je kracht inzetten voor, uh, voor je familie. Ja, en, en... toen dat uh, leed in ieder geval even uh, achter je lag, ben je toch... Uh... Nou ja, dat is een, ook een samenloop van omstandigheden. Zij, uh, zij overleed vrij snel. Zij overleed negen ja. maanden nadat de diagnose uh, uh, uh, gesteld was. En dan ja, na, na een aantal maanden... je moet weer, je moet weer door met je ja. leven. Je moet weer invulling aan je leven gaan geven. En uh, bij mij ja, was het gevoel gewoon nog heel sterk dat ik wilde tennissen. Ik ben er tot op de dag van vandaag nog steeds niet uit of ik echt gewoon wilde tennissen. Of dat ik eigenlijk gewoon heimwee had naar de tijd dat alles nog goed was. Hmm. Dus uh, dat kan daar natuurlijk ook heel goed mee te maken hebben gehad. Dus uh, nou ja, ik heb het toen nog anderhalf jaar geprobeerd. Ook nog wel één behoorlijk resultaat neergezet. Alleen ja. mijn lichaam was gewoon niet sterk genoeg meer om, uh, om fulltime te tennissen. Nee. nee. Nou ja, je hebt uh, vol volgens mij nog de finale van uh, Rosman ja. gehaald. Finale van een <kijf> ATP toernooi. Nog een wereldrecord ja. uh, gehaald. Inderdaad, als laatste geklasseerde speler uh, ooit een, een, een finale van een ATP toernooi. Dus hartstikke ja. leuk dat ik dat nog even heb meegepikt. Alleen als je professioneel tennis wil spelen... moet je 30 weken per jaar moet je gewoon, uh, uh, moet je topfit zijn. En dat, uh, dat liet mijn lichaam gewoon niet meer toe. En dan heb je daar, uh, heb je daar niks meer te zoeken. Ragnar, Ragnar Niemeijer, Herveen, Roda, tweede helft is zes minuten oud. Het is nog altijd 2-1 voor Herenveen. Dat prachtige tweede doelpunt van Herenveen kwam van Van La Parra. minuut of vijf voor de rust. Maar Roda heeft zijn kansen gekregen. Roda heeft ook nu de bal. En is niet van zins om zich te vroeg neer te leggen bij een dreigende nederlaag. Vrije trap aan de linkerkant van het veld. Ramzi terug in de basis. Wil die bal snel nemen. Maar wat spelers van Herenveen, onder wie Judy ziet gaan ervoor staan. Maar Roda heeft kansen gekregen. Terwijl we wachten op die lange trap die ook inmiddels is gekomen. Maar de bal gaat net voorbij. Aan Donald en wordt opgepakt door Doelman Nordveld van Heerenveen. Dan maar even snel de grootste mogelijkheid. Die was voor Nemet een snelle hoekschop van Roda aan het begin van die tweede helft. En de bal achterin bij Danilo. Die kan hem uh, ja, niet met heel veel kracht inzetten. Dan komt hij zo voor de voeten van Nemeth weliswaar moet hij wat snel handelen. Maar de bal ligt op de grond en is echt voor het inschieten. Zeker voor een spits en zeker voor die uh, Nemeth was dit de kans om Roda op zijn minst op gelijke hoogte te zetten. Het is uh, 2-1 voor Heerenveen tegen Roda. Minuut 7 loopt in de tweede helft. Kevin Hofland, goedemiddag. Goedemiddag. Kevin Hofland, technisch manager bij Fortuna. Uh, komende woensdag gaat er iets uh, uh, bijzonders gebeuren. Help ons, wat ga je doen? Uh, ja, goed. Wat, wat ik ga doen, uh, wat, wat we met ons bedrijf gaan doen. Kablien, uh, gaan wij uh, woensdag in de Amsterdam Arena het uh, eerste project openen. Wat uh, te maken heeft met uh, ja, duurzaamheid, maar waardoor uh, clubs ook uh, eigenlijk eigen inkomsten kunnen gaan genereren. Buiten hun uh, ja, sponsorgelden om. Ja, leg eens uit. Wat bedoel je met duurzaamheid? Wat ja, gebeurt er het, dan concreet? Um, het is een, uh, ja, een project wat roteerbaar wat is, een systeem. Uh, normaal hè, bijvoorbeeld, uh, duurzaamheid: pak een zonnepaneel, die leg je op je dak. En op het moment dat de zon schijnt, ja dan, uh, dan haal je uh, je, je, ja, je watts eruit. Maar op het moment dat het, uh, zoals vandaag bijvoorbeeld, regenachtig is, dan wordt het al wat lastiger. En wij hebben een systeem ontwikkeld. Wat gewoon 24, 24 uur per dag roteerbaar is, waar je zelf uh, kan laten roteren. En waar je gewoon verschillende soorten applicaties op kan zetten. Waar bijvoorbeeld uh, CO2-zuivering, NOx, uh, wateropvang en uh, dat weer zuiveren nee. en eigenlijk in eigen gebruik nemen van regenwater. Ja. De zonnepanelen is een onderdeel. Nou en of, nu met het zicht op de arena en de stadions uh, moet je ook denken aan reclame. Oh ja. wat je erop zet. Dus uh, laten we zeggen, je, je ziet een uh, energie. Ik ga, eventjes, uh, ik, ik ga eventjes jou verlaten, Kevin... voor de uh, gebeurtenissen in Heerenveen, maar kom zo terug. Recht naar. Dit voelt toch wel een klein beetje als de beslissing. Want het wordt 3-1 voor Heerenveen. Doelpunt nummer 12 van de IJslander. Finn Bogasson. die wijst nog eens even naar het publiek... en hij zegt, ik doe het ook voor jullie deze keer... geen, in geen uh, omarming van Marco van Basten... maar slechts de blikken die elkaar uh, treffen... Het is op de rand van buitenspel. Het is het net niet de steekbasis van uh, Filip Djuricic. Wie anders uh, in de as van het veld. Bogason op 16 meter. En die lift die bal dan heen over Doeman Kurto die uit zijn uh, doel komt. Was die bal er niet ingegaan dan was die misschien wel op de stip gegaan. Want uh, Biemans hangt nadrukkelijk aan het shirt van zijn tegenstander. Het is 3-1. Er moet nog lang gespeeld worden. Pas om kwart over twee zijn we klaar. Dus rekent u zelf maar uit. Maar het is wel 3-1 en dat voelt voor Roda als een flinke klap, denk ik. Twee doelpunten goed zien te maken in dit duel lijkt me niet eenvoudig. Van Basten op het goede spoor met zijn ploeg Veen. 3-1 voor. Kevin Hofland, leef je nog een beetje mee met Marco? Ja, nee, goed, ik vind het sowieso altijd leuk om te zien, uh, voetbal. En uh, ja, goed, mag ook Marko, knap, Heerenveen, vind het toch zwaar. Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk leuk als je, uh, als je weer eens wint. Ja. Alleen ja, als Limburger zijn er dan één kant ook wel jammer voor dat je plek doet. Het is een gewetensvraag natuurlijk, zeker. Ja. Uh, want je, je, je bent manager bij Fortuna Sittard, je zit diep in het Limburgse land. Dat energiezuinige systeem, dat woensdag in de arena uh, te zien zal zijn. Wat kan ik ervan zien als uh, toeschouwer? Nou, dan um, is sowieso één hoek, uh, zijn zeg maar die panelen geplaatst. En dan uh, ja, wordt het eigenlijk actief. En uh, ja, daar hebben we eigenlijk ook een uh, project staan. Uh, we hebben al een aantal projecten staan uh, voor huizen, gevels en daken. Okay. Nou, dit wordt uh, zeg maar het eerste project uh, op gebied van sport, uh, wat geplaatst wordt. En uh, dan zie je gewoon de gevel. Uh, nou, uh, reclame als er wedstrijd is van Ajax, komt er een logo van Ajax tevoorschijn okay. met, met verlichting. Nou, daar, daar moet je aan denken. Ja. Ben jij een milieu-freak? Uh, dat klinkt onaardiger dan ik het bedoel. Maar ben jij iemand die daarmee bezig is ook? Nou, ja goed. Ik, ik ben er wel mee bezig. Maar ook niet, uh, zoals je zei, niet echt een freak. Nee. Uh, uh, maar ik ben er wel mee bezig. En daarom ben ik ook uh, hier in dit bedrijf uh, mede aan de ja. leuk. Leuk om te horen, uh, Kevin Hofland. Dankjewel. Uh, en een mooie, mooie woensdag natuurlijk. Hè? Want uh, ja, een beetje feest eromheen is altijd, uh, altijd aardig. Ja. ja, dat zou wel lukken. Dank je wel. Graag gedaan. Raymond Sluiter, oud toptenniser directeur van de Masters in Rotterdam. Ben je bezig met milieuvraagstukken? Uh, zijn dat dingen die... Uh... Nee, ja. nee, <laughs> nee, niet echt. Ja, ik heb daar gewoon ook totaal geen, geen verstand van. En je, je, je ziet en hoort natuurlijk wel veel... En daar hou je dan in die zin een klein beetje uh, rekening mee. Maar ja, ik, ik rijd bijvoorbeeld niet elektrisch uh, of zo. Nee. Weet je? Het is niet dat, uh, dat ik daar in die zin uh, heel erg mee bezig ben. Nee. Straks hoort u wat er deze week voor klachten zijn ingesproken op ons antwoordapparaat. Uh, onze vliegende kiep, uh, die hebben we gehad uh, natuurlijk Dus het antwoordapparaat. Ja, straks, dat is nu al zo snel gaat dat. Uh, wat, uh, wat wilde u kwijt? Deze week is dit de oogst.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 Natuurlijk, ja, idiote woorden hoor ik alsmaar. Het woord niche hoor ik iedere keer noemen. En ja, nog meer van die geen goed Nederlandse woorden. Ik denk, ja, dan moet je maar weten wat, wat bedoelen ze daarmee bedoelen. Of, of foute uitdrukkingen, hè, die door elkaar halen van twee uitdrukkingen. Of, en daar erg ik me het meeste aan, veel te snel spreken en daardoor onduidelijk spreken. Ik erg me voortdurend aan de interviews. Van uw verslaggevers die de gasten nooit laten uitspreken, maar er dwars met hun vragen doorheen gaan. Ik vind het niet nodig. Laten ze eens goed luisteren en dan het antwoord geven. Mijn opmerking is dat er toch te veel door elkaar gepraat wordt. Het gevolg is dat het haast niet meer te begrijpen of te, bestaan, te verstaan is. Ik vraag me af waarom wij als kijker moeten gaan kijken op internet. Hoe het allemaal verder afloopt. Ik heb geen computer. Dus ik vraag me af, worden wij op deze manier verplicht om een computer te nemen of internet? Nee toch, daar geloof ik niet in. Waar ik me maatloos aan irriteer is dat de publieke omroepen, met name de publieke omroepen... willen de commercieel de laten, want die betalen hun eigen uitzendingen. Ik veel gebruik maken van de promo's. Het wordt af en toe een beetje ziek van dat je zes, zeven keer ziet wat er volgende week dinsdag komt en volgende week woensdag. Ik vind er is de radiobode voor enzovoort enzovoort. En ik heb de indruk dat dat meer is geworden. Einde bericht. Max Antwoordapparaat 035 677 6001. Die laatste vraag gaan we wat dieper in. Promo's op uh, televisie. Waarom doet de publieke omroep het? Uh, het maken van die dingen, het uitzenden. Verslaggever Ron van Gouwen ging kijken hoe zo'n promo uh, gemaakt wordt. Hij sprak met Jaap Leertouwen van Kurta 52. Dat bedrijf maakt tv-programma's voor allerlei omroepen. December, cabaretmaand, bij de Vara. Nou, dit is een uh, promo voor uh, het cabaret van de VARA. De vraag was om een promo te maken waarin al het cabaret... wat in december uitgezonden wordt... dat zijn wel een stuk of tien of twaalf verschillende uitzendingen... aan bod kwamen. Wat we gedaan hebben is hele korte stukjes nemen... waardoor het leuk is om naar te kijken... en je toch alle hoofden ziet, zeg maar, alle koppen van de cabaretiers... waardoor mensen denken, oh, december, cabaret bij de VARA, dat is leuk. Je moet volgens mij ook oppassen dat een promo niet te schreeuwrig wordt. Anders kan je weer een averechts effect hebben zoals sommige tv-commercials dat ook wel eens hebben? Ja, daar moet je zeker mee oppassen. En dat is met deze cabaret-promo natuurlijk uh, een beetje het geval. Maar een beetje schreeuwerig en cabaret, dat hoort wel bij elkaar, vind ik. De eerste drie rijen daar een beetje naar achteren. Zo'n spotje van 30 seconden, hoe lang zijn jullie daarmee bezig om dat te maken? Nou, dat verschilt nogal. Kijk, zo, zoiets als dit, daarvoor moet je wel 10 of 20 uh, cabaretshows shows doorwerken om te spotten noemen we dat. Dus de, de, zeg maar geschikte stukjes te zoeken. Je zoekt eigenlijk de hele tijd dingen die je uit zijn verband kan trekken. Dus een rare uitroep of een, een rare beweging van iemand. En dat kost heel veel tijd. Dus ik denk dat we met deze promo wel een week bezig geweest zijn. Het is duidelijk, We zijn er weer. Langs de Leeuw, vanaf zaterdag bij de VARA op Nederland. En het is echt een ambacht, het maken van een promo bijna. Ja, dat is het zeker. Het is iets waar je gevoel voor moet hebben. En daarnaast moet je natuurlijk eigenlijk elke keer opnieuw... in 30 seconden een boodschap vertellen. Namelijk, dit is een leuk programma. Ga er naar kijken. Wie overtuigt de jury? Fantastisch gedaan. En wie moet het veld ruimen? Maestro, donderdag bij de AVRO op Nederland. En... Nu stond er een meneer op ons antwoordapparaat die zegt... Ik erger me een beetje aan die promo's. Ik snap dat, dat commerciële zenders het doen. Maar bij de publieke omroep gebeurt het ook steeds vaker. Waarom is het belangrijk dat ook juist de publieke omroep... promo's uitzendt voor haar programma's? Kijk, je, je zou ook kunnen zeggen... We, we zenden geen promo's uit, we zenden alleen programma's uit. Maar dan moet iedereen in de gids gaan zoeken... naar de dingen die hij interessant vindt. Dat betekent dat er veel minder kijkers zijn. Nou ja, dat is ook voor de publieke omroep nadelig. Niet zozeer vanwege de kijkcijfers... en de commercie die daarachter zit... maar vooral ook om hun functie uit te, te voeren. Programma's maken voor het Ik Nederlandse... De succesvolle Britse drama-serie Downton Abbey. Vanaf zaterdag in NCRV-kostuumdrama op Nederland 2. Het is eigenlijk een, een spoorboekje op televisie. Allemaal versnipperd. Kun je zeggen dat de promo de functie van de, de omroeper... of de omroepsters heeft overgenomen? Ja, volgens mij is dat uh, uh, zeker het geval. Uh, ik vind dat aan één kant wel jammer, want ik vind... Een omroepster die op een hele persoonlijke en directe manier een kijker aanspreekt, dat werkt heel erg goed. Maar ja, het is ook een beetje oudbollig. Dat zou voor mij, uh, als die weer terugkomt, uh, het einde van mijn bedrijf betekenen waarschijnlijk. Dat zou jammer zijn, maar het heeft wel wat. Vanavond bij Max in Meldpunt op Nederland 2. Tot slot, wat is de beste promo die je ooit hebt gezien? Eigenlijk de leukste promo's vind ik de simpelste promo's. Ik herinner me een promo die het was, een promo voor Luik, Bastenaken Luik. Die heen en weer rijdt tussen Luik en Bastenaken. En daar was eigenlijk het enige wat je zag was een vogeltje... Op een tak. Die keek de ene kant op en die sprong de andere kant op. En daarna sprong hij weer terug. Ik vond dat een briljante vertaling zeg maar, van het idee van een wielenwedstrijd. van de ene kant naar de andere kant. Je zou heel erg geneigd zijn om fietsers te laten zien. en om allerlei informatie te geven over die wedstrijd. En dit was gewoon heel erg leuk. En het blijft ook hangen, zo'n idee. Omdat het zo simpel is en zo'n prachtige associatie. Dat vind ik de leukste promo's. Vanaf morgen, vijf uur op Nederland N. En...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 Ja, maar, uh, dinsdag, uh, dinsdag gaat het beginnen. Kan het zijn dat, dat die <laughs> ik ben met Tijl in de, wa de <laughs> Waarheid. De tiende van Tijl. Ja, inderdaad. Ja. Uh, dus dinsdag, nee, gaat dinsdag gaat het beginnen. Ja, en het uh, Nederlands tennis staat er, uh, staat er zeer uh, behoorlijk voor. We hebben twee, uh, twee spelers bij de mannen uh, in de top 100. We hebben twee spelers bij de dames in de top 100. En dat is voor een, uh, voor een, voor een klein land als Nederland is dat, is dat goed. Maar ja, tennis is een grote sport hier, ja, tennis is een grote sport. Nou ja, weet je, ik denk dat er nog steeds een, uh, een erfenisje is van, uh, van de zogenaamde gouden generatie. Waarin we op een gegeven moment vier, vijf spelers in de top 50 van de wereld hadden. En zelfs uh, vier, vijf spelers hebben gehad die top 25 zijn. Zijn we verwend geweest? Ja, dat, dat denk ik ja. wel. En uh, nou ja, Wat dat betreft, uh, uh, Jan Siemering is nu directeur sportief van de, van de Tennisbond. Ja. Mede ook Davis Cup coach. Het is aan hem om, uh, om een beleid uit te gaan stippelen, waardoor we, ja, waardoor we misschien nog wat stapjes meer kunnen, kunnen maken. Ik denk dat die tijd is niet representatief geweest. Een, een relatief klein land als, uh, als, als Nederland kan niet continu vier, vijf spelers in, uh, in een top 50 van de wereld hebben. Nou ja, ik denk altijd, we hebben heel veel tennisverenigingen gehad in Nederland, maar er gaan er ook heel veel ter zielen, Misschien dat daar, omdat daar de klat in komt, de, de, de doorstroom van talent naar de echte, echte top ook, ook moeizamer gaat. Nou ja, dat, dat, dat zijn allemaal factoren die daar ja. die daarmee te maken hebben ik, ik ik denk ook dat er op het moment gewoon uh, dat er dat dat, er, dat is misschien altijd al zo geweest er, er wordt gewoon eerder voor voetbal gekozen en uh, omdat het omdat het leuk is omdat het gezellig is met z'n allen nou niet altijd hè? nee ah. nee ja maar nee. wat het wel wat het wel moet zijn weet je ja. het is wel het is wel een teamsport inderdaad dus uh, ja en da daar heb je met tennis toch uh, toch ook een beetje beetje onder te lijden ja zie kun je in de naam van één talent noemen die, die wij nog niet kennen uh, en op wie we moeten letten? Nou, we hebben, uh, bij de dames hebben we, uh, of ja, dat is nog eigenlijk bij de meisjes, is er een meisje, uh, Indy de Vrome. Die heeft een behoorlijke wereldranking tot en met 18. En dat meisje is gewoon erg goed. Die heeft in principe het potentieel om, uh, om top 50 van de wereld te halen. En wat er dan allemaal nog verder gebeurt, dat moet je maar weer afwachten. Maar uh, dat is in ieder geval wel een naam die we, die we in de gaten uh, moeten houden. Nou, ik wens u een mooie week. Ja, Te beginnen op dinsdag natuurlijk. <laughs> <laughs> nou, kijken voor zover de mogelijkheden toelaten. Uh, jij gaat straks naar huis. Nak nou, Feymoord luisteren, neem ik aan. Op de radio bij langs de lijn. Hè? Ja, ja, klopt. Ik ga, drie? Nou, ja, het kan zijn dat ik af en toe even naar Rijmond ook uh, overschakel. Ja, die doen hem ja. integraal. Natuurlijk. Ja, sorry, sorry ja. Oh, Die gaan met de, misschien met een verslag ja. of met twee wel bovenop ja. zitten. En dan ga ik in de pauze heel even kijken hoe het met de tennisbanen ervoor ja. staat. Want die ja. worden geverfd, die worden aangegaan. Gelegd. Dus even kijken Ook of alles uh, op schema loopt. Remon Sluiter, dank dat je hier was. Mooie zondag, mooi toernooi. En de perstribune houdt ermee op. Het antwoordapparaat, dat kent u, 035-677-6001. Heerenveen, Rode HC, daar is niet meer gescoord. Daar is het tussenzand 3-1 afloop van die wedstrijd bij de collega's zo dadelijk van langs de lijn. En u kunt ons altijd bereiken, hè? op uh, hashtag deperstribune of perstribune.nl. Hey, we spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis.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 Kamer voetbalcommentator bij Eurosport. Goedemorgen. Goedemorgen. Om voordat we beginnen, wat een afschuwelijke plaat had u net staan. Dat is niet echt een lekkere introductie voor een uh, verslaggever. Maar goed, dit even terzijde. <laughs> Hoe uh, zei u? Nou, dat was toch geen ochtendmuziek. Uh, Daar dat... ben gek van. Zeg, dat is toch... Die heeft er niet zoveel verstand van. Jan-Peter Smit uit Appelscha, die vraagt het net aan. Ja, nou, die Jan-Peter Smit uit Appelscha, die moet zich maar eens eventjes herzien. Zeker op muzikaal terrein. Nou zeg, wacht eens eventjes. Dat is wel mijn luisteraar, Jan-Peter Smit uit ja, maar dat wil niet zeggen dat elke luisteraar ook elk verstand van muziek heeft. Nou, deze toevallig wel is even lekker wakker worden, maar zult het over voetbal hebben, of niet? Ja. De perstribune is een programma van Max. Het houdt niet op, niet vanzelf. Stempunt Huiselijk Geweld, met Marijke. Ja, hallo, ik bel over mijn buren. Ze hebben continu ruzie en dat blijft niet bij woorden. Wat kan ik doen? Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Bel gerust voor hulp en advies: 0900 126 2626 26 5 cent per minuut. Of kijk op voor een veilig Een veilig thuis, daar maak je, je toch sterk voor. Als u de nieuwe Peugeot 208 gaat rijden, bent u een grote vriend van uw eigen portemonnee.